Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag in de Tsjetsjense hoofdstad Grosny zijn vier mensen om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn het drie Russische militairen en een burger. Drie mensen raakten gewond. De bommen gingen af op het moment dat de militairen bij hun kazerne uit een gepanzerd voertuig stapten. Volgens de Tsjetsjense president Kadirov werd de aanslag gepleegd door twee zelfmoordterroristen. Hij denkt dat islamitische rebellen erachter zitten.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 Met Renze Klamer. Ja, welkom in het uh, tweede uur van Dit is de Nacht. We praten over uh, sport vannacht en dat brengt ons uh, vele kanten op... van mensen die zich uh, toch ontzettend ergeren aan de Nederlandse verslaggeving... en die honger naar de medailles. Die uh, zet dan liever uh, de Belgische televisie en aan. Tot iemand die net een, uh, een weekendje naar, uh, naar Londen is geweest... die had een prijs gewonnen en die heeft meestaan hossen in het Holland Heinekenhaus... naar nou, de huldiging van de zwemdames... Dus het kan alle kanten op. Misschien ergens u zich wel aan sport. Misschien bent u wel een groot liefhebber. Of misschien doet u ook wel zo'n bijzonder sport als behendigheidsparcours aflopen met honden. Laat het ons even weten op 0800-1121. Um, we gaan ondertussen nog eventjes luisteren naar muziek. En als u, uh, we hadden het ook even over Mart Smeets uh, in het vorige uur. Als u uh, achter de computer zit, ga alsjeblieft even naar smeetsmakelijk.nl. Het is uh, werkelijk wel hilarisch, want alles wat er staat je kunt daar een soort uitspraak van Mart Smeets genereren.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 A little piece of heaven. Ja, ik kan u voor het eerst zeggen... alle lijnen zijn bezet. Het is uh, ongelooflijk maar waar. Uh, dus uh, als u er nu nog doorheen probeert te komen... Uh, leg hem eventjes weer neer. Uh, er is vast later in het uur nog genoeg ruimte om te bellen. Uh, ik heb, heb namelijk... Uh, ik vertel het wel vaker. Ik zit hier in een soort klein, uh, klein studiootje uh, Met achter het uh, glas zit al mijn technicus. En uh, ik heb dan zelf een telefoontoestel hier... en ik kan twee lijntjes in de wacht zetten. Dus de derde beller die heeft altijd uh, gewoon eventjes pech. Maar die kan later nog even terugbellen. Dus als je nu aan het bellen bent... Het heeft nu even geen zin, maar straks ben je meer dan welkom. Ik heb als eerste aan de telefoon meneer Sonneveld. Goedemiddag, meneer. Nou, Aad Sonneveld uit de mooie stad of de Duinen. Je hoeft ah. eigenlijk geen meneer te zeggen. Nee, nou weet ik ook weer meteen wie jij bent Aad. Ik mag, ik mag ook gewoon je zeggen hè, tegen jou. Pardon? Ik mag gewoon je zeggen tegen jou, hè? Uiteraard. Ja, ja ik ben wel eh, ruim gepensioneerd, maar goed. Eh, maar dat maakt niet uit, hoor. Ik vind eh, met, zelfs mijn kleinkinderen mochten geen open termen zeggen. Echt niet? Nee, nee, hij vond het die, ook niet leuk. Die moesten de zeggen. Ja, of uh, romaat, of weet ik veel wat. Maakt wel niet uit. Maakt niet maar even. het gaat om sport. En uh, nou, ik ben mijn hele leven ook een, een fanatieke sporterrotte geweest. Oh ja? Ja, ja. Welke sport Beba dan? Verbaas je dat? <laughs> nee hoor. Nou, ik heb uh, met uh, enkele toestanden... En, en, en, en enkele toestanden... Uh, jaren uitzondering ben ik uh, uh, altijd bezig geweest. Dat was toen ik vaardig. Maar ik heb ruim dertig jaar heb ik gevoetbald. Ik heb uh, nou een jaar of zeven, misschien, of acht, ik weet het niet exact meer, heb ik gefloten voor de KNVB. Oh. Dus de voetbalscheidszat. Ja, ik heb hem samen te cursus gezeten met Dick Jol. Wel, wel bekend en berucht. Heb ook jij ook op, op, op, op de, de scheidsrechterscursus gezeten met Dick Jol? Ja, ja. Zo. In Den Haag, op, op de Fugerskaarde nog. Zo, aard. Ja, ben je bekend in Den Haag? Nou, uh, ik, ik heb wat vrienden daar wonen. Oh, op zo'n manier. Ja, ja dat, dat is toen van de vuurschaduw overgegeven naar, ja, ook een burgerstuin, maar goed, dan ben ik ook terug geweest Met de okay. feest van de Haag. Maar de laatste dertig uh, jaar heb ik gefungeerd als uh, umpire in de softball, en uh, landelijke honkbal. Daar heb ik ook wel kleine sporten gedaan, dus schaakstraining, heb ik een jaar gespeeld. Een biljart gedaan, Jezus, klaverjassy. Maar dat is een kleine sport. Het, ja? het, het, het, het, het leukste vond ik in de laatste jaren het was eh, honkbal. Even hè, dat wat, het, even wat klaverjassen. Als je dan in Den Haag woont, speel je dan Amsterdams of Rotterdams? Rotterdams, uiteraard. Ja? Ja, of Urk en Amsterdam, dan spelen ze de Amsterdams. En in de maar West? dat vind ik niet zo leuk. Nee, precies. Maar eh, dat, dat honkbal, dat heb ik door heel Nederland gedaan. Ook zelfs in het buitenland. Maar dat, dat heb je en zelf dat gewoon, ook. Want... Voor de Amerikanen zelfs, kun je ja, nagaan. Ja, wacht even, maar heb je dan en... zelf honkbal of heb je ge gefloten? Nee, nee, dit is, dat heet collar. Of zo roepen ze de tegen. Wij sluiten niet als een paar. Oh, sorry. Ja, Wij roepen collar. Okay. Dus we roepen strijd of bal, weet je wel. Als je achter de keten zit. En je moet natuurlijk ook uh, intervieren roepen of obstructie en nee. Nou nee. ja, dat soort, dat soort trammen gebruiken we Maar ben, ben, je je de, ben je altijd de collar geweest, of heb je ook zelf gehongbald? Nou, op de Muurlo toen de tijd, maar dat is niet noemenswaardig geweest. Maar, hoe... maar ik, ben ge ik ben erin gerot om mijn kinderen. En toevallig was, uh, even kijken, afgelopen vrijdag was mijn grote gabber en leermeester, die, die veroorst van, van Amsterdammer, André Prins, wel beroemd en berucht, zelfs internationaal voetbal en een umpaar geweest, Zo. die was terug uit Canada en daar, hij is uh, onder andere coach van uh, het Tsjechische voetbalteam. Ja. En toen uh, vertelde ik dat ik uh, de afgelopen weken heb ik op Facebook gestaan. Nou, ik heb er de baller verstand van. En dat was uh, van de vereniging Storch. Je hebt in Den Haag een, nog twee grote verenigingen: dat is ADO, die staat hoofdklasse. en Storks spelt eerste landelijk. Ja. En ik, ja, mijn daar, ik vond met foto's. Waar ik op sta. En ik heb altijd een heleboel geschenken gehad. Uh, Videobanden uit Amerika. Van de world-series en zo. Oh. Nou, en, en de etentjes en de barbecues. En de, ja, uh, feesten heb ik er genodigd. En ik heb op Facebook gestaan. En ik zei, joh, waarom heb je dan niet eraf gehad? Nou, dat kon er niet. Dus andere mensen zijn bezig om dat te uh, kunnen achterhalen. En werd er werd een foto van mij getoond. En er werd er gevraagd, wie kent deze man? Oh. Nou, daar kwam, had ik had een hele, heleboel uh, ontzettend leuke reacties. Nou, dat vind ik toch leuk. Echt waar? Ja, ja Maar je, en, hebt hem, en, mag, je hebt zelf helemaal geen Facebook? Nee man, ik kan alvast mijn digitale klok in gelijk zetten. Ik ben afhankelijk, zelfs van mobiel, van mijn vrienden en vriendinnen in, in mijn kennis. Okay. Ik ben een totaal een oem op dat gebied, met die elektronica. Ik moet er niets aan hebben ook. Nee, je hebt liever gewoon een fluit in je mond en uh, staat op het sportsloot. Nou ja, maar dat dat wel. Dat, dat, dat was mijn lust en mijn leven. Dat, dat, uh, dat was zaterdag en zondag. En de zondag was door de week. Nou, en de zomer ook. Ja. Zo, dat lijkt er ook even veel op. Nou ja, dat zijn toch leuke dingen, dacht ik. En als ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld eh, in Delft ga kijken, bij Bluebirds, of bij Stroos, of bij of bij Ado. Ja, dan wordt het er altijd nog feestelijk ontvangen. En eh, ja, de coaches en spelers komen handjes geven. En eh, vragen: ADO toch harder mee en zo. Zo. Ja, ik bedoel, wel ook wat ouder geworden. Dus je... En dat is ook al een jaar of vier, vijf geleden dat ik toen eh, gestopt ben. Maar ze vergeten jou niet. Was. Pardon? Ze vergeten jou niet. Nee, nee, nee, ik, ik, ik heb altijd hele hoge uh, cijfers met rapporten. Ik was het een van de beste, en dan moet je nog, elk jaar je nog uh, cursus doen uh, voor de, uh, de, de, de schoolweggers uh, op te halen, ik maar zeggen. Ja, in groepen. En, en af en toe clinics doen, dat oefenen, dus op het veld en in zalen eventueel. Ja. Nou ja, ik ben zelf nog uh, toen met die B-cursus in Papenol geweest, een heel weekend. Met kost en inwoning daar mijn hele groep. Het uh, berusten van En dan kom je altijd voor te steken, en dat was ook kikker, man. Ja. Maar zeg nou eens eerlijk aan, is het niet altijd zo dat je als scheidsrechter toch een beetje... Ja, ik moet even een, een, een mooi netjes woord vinden natuurlijk, maar je bent toch gewoon een klein beetje altijd ja, de sjaak. Omdat je, je, hebt het, je moet altijd iemand teleurstellen. Ik je bent het altijd niet met je eens. Nee, nee, nee, nee. Dat ligt, het ligt totaal aan jezelf. Ik heb het al een meerdere keren ook in andere uitzendingen gezegd als dit onderwerp te praat kwam. Iedereen wist vroeger op school, bij welke juffrouw of meisje je te schoppen en bij wie niet. Maar je moet natuurlijk nooit arrogant zijn of, of uh, uh, arrogant of uh, uh, autoritair zijn. Want dan ben je natuurlijk uh, ja, in mijn ogen een airso. Ik bedoel, uh, als iemand wat zegt, iedereen mag alles zeggen me zeggen. Maar als we me niet horen, is er andere speler. En uh, zeker niet door het publiek op de tribune. Ik ja. laat me natuurlijk niet openlijk uh, ja, uh, uitschudden beledigen. Nou, is dan nooit voorgekomen. Nee, maar, en ik heb, in al, die jaar is... heb ik het, in al die jaren twee keer een coach uitgeflikkerd. En, en, en geloof ik drie keer vier keer in spelen. Nou en dan moet je het wel heel bond maken hoor, baas om nog Ja. Wat, wat moet je dan doen? Nou ja, doorblijf eraan gaan als ik een paar keer één of twee keer een waarder Ja. Maar het, gaan, het, ik, het, en zijn en het zijn een, toch wel allemaal. Uh, het, zijn, het zijn toch wel allemaal een beetje theatermakers die voetballers. Ik zou we... me daar bij dit EK nog een beetje aan te ergeren van. Uh, ik, ik denk ja. Eh, als, als het alleen maar gaat om, om even die vrije trap te halen. Om even, even te doen alsof je aan je shirtje wordt getrokken. Om even naar je hoofd te grijpen terwijl je daar helemaal geen klap kreeg. Nou, ik, nee. nee dat, dat, dat valt reuze mee. Kijk, nogmaals. Die spelers hebben uh, binnen een paar minuten hebben ze door. Of in een doetje bent of niet. Of je met je uh, laat lopen. Ja, en, dus ze ze gewoon, door. en ze weten gewoon En ze weten met aard kunnen we niet zollen. Sorry? Ze weten gewoon met aard kunnen we niet zollen. Nou, niet alleen met mij. Ik bedoel, in de voet en, ...en andere, een paar jaar zeker, neem bijvoorbeeld Dick Joel ...of Mario van der Endy, ik bedoel van ja. Zwieti... Uh, ...vroeger nog, in, in, in de oude tijd, Leo dat dat kon je echt met de bespotting... Ja. Dat wist je, En mijn bedoel, je ook ontzettend veel gewaardeerd. Ze ja. weten dat je goed bent. En dat moet je ook wijzen, natuurlijk. Mm -hmm. Ik bedoel, niemand is uh, onvouwbaar. Je kan al eens een keer op je bek gaan, natuurlijk. Op zo'n platvaargezicht. gezicht. Zeker. Maar als je gewoon altijd eerlijk en strijd bent. dan word je gewaardeerd. Want ze kunnen niet zonder een strijd dat er geen enig wordt. Nee, zo is het. En, en was dan ook, want ik keek vroeger altijd op tegen die Colina uit Italië. Ja, ja die, die, had, die, die had toch zo'n gezicht? Nou, dat, als je daarnaar keek, dan, dan durft je gewoon niet redelijke uh, uh, uh, dingen te zeggen. Nee, maar dat, dat hoeft er ook niet. Die had zo'n streng gezicht. Heb, heb jij ook zo'n streng gezicht? <laughs> nou, dat denk ik niet, nee. Nee hoor, nogmaals, ze mochten alles tegen me zeggen en ik, ik gaf het een lekker stuk. In Amsterdam zouden ze zeggen, gevat, weet je wel, zoals dat heet. En ik, had, ik heb nooit, nooit ik heb nooit problemen gehad, nooit, echt niet. Okay. En als je weet dat je, dat je goed bent en ze zijn ook al voor je, voor je afhankelijk... Nou ja, je wordt toch van te gedragen en nog steeds. Ja. Ik ben nog steeds enthousiast. Of, of, of, als ik mijn neus laat zien op het veld, welk veld dan ook, word ik enthousiast me goed. Door, de, niet alleen het publiek, maar ook de spelers en coaches die we nog kennen. Ja, en, en, en het verleden, en, nou, dat is zijn het leuke dingen. En Aad, even eerlijk, doe je doe ook nog iets zelf aan sport? Nee, maar dan ben ik er oud voor. Ja? Maar ja? Want hoe oud ben je dan? Ik ben bijna 70. Zo, maar dan moet je toch nog steeds gewoon even wandelen of even eruit? Ja, maar nou, dat, dat is de laatste jaren een beetje in groter privéomstandigheden, maar goed. Ja? Maar merk je dan niet ook dat je bijvoorbeeld heel veel gewicht uh, erbij krijgt? Ja, dat komt, komt er niet aan, zeg. Nee. Want het eten blijft nou, lekker. Dat komt er niet aan, helaas. Ja. Ja, maar, ja ik, dat, ik vraag het me altijd af. Als je ouder wordt, ga je dan toch nog even fietsen of zo? Of, uh... Ja, wel. Oh. wel. Oké. Okay. Hey Aad, ik vond het leuk dat je, dat je even uh, hebt gebeld vannacht. Nou, graag gedaan, joh. Bedankt en ik je Bedankt voor je wilde scheidsrechtersverhalen. Nou ja, wilde <laughs> Vraag het maar na. Dan vraag ik. Ja, nee, ik, ik, kom, ik... ik kom als langs met mee, de, mee de woonkamer vol met foto's. Ja? Nou, ik weet ja, wel, we hebben, ik heb een presentator bij de heer, uh, Manuel Venderbos, ken die? Mario van der Bosch? Ve Manuel Vennenbosch, Na nou, misschien ken je hem niet. Het is een van onze presentator, maar die is helemaal gek van ADO Den Haag. Oh, dan dus... voetbal bedoel je? Ja, ja, ja, voetbal. Uh, nee, nee, nee. Oh, ik, je kom... gaat alleen maar over de honkbal. Nou, ik, ik, ik kom daar vroeger gratis uh, naartoe. Ja. Met de scheidsrechterkaart naar ja. de voetbal. En toen vloodden ik nog het zuiderpark. En ik heb vroeger met mijn kinderen op een nek gestaan. En mijn ouders kwamen er ook. Maar toen de, al die ziekjes daar van de tribunes uh, rolden. Ja, nou, ik, al kom ik er gratis in. Nou, ik, ik, vind, ik, ik ben zelf in mijn ordinaire. Ik, ja, moet wat zo zeggen. Een kleraangenees. Ja. Maar dat aangezien zouden Nou, daar wil ik niks mee te maken hebben. Sorry. Nou, nou, dat heb je dan ook nog even gezegd. Graag gedaan. Dankjewel ik, Aad, Fijne ik... nacht, hè? Bye-bye. Doei. Hoi. Dat was aard, altijd gezellig. Belt regelmatig eventjes naar dit programma. Ik heb uh, ook nog iemand anders aan de telefoon. En dat is Jozef. Een uh, prachtige naam als je naar de EO belt. Goeienacht Jozef. Goeienacht. Dat, uh, dat is een bijzondere naam. Vind je? Nou ja, ik, laak, nou, bijzonder. Kijk, iedereen kent natuurlijk de naam wel. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo heet. Nou, eens moet eerste keer zijn toch? Ja, dat is waar ja. <laughs> dus bij deze. Wat, wat, ben je gewoon uh, ben je, zeg maar, van Nederlandse afkomst? Nee, nee, ik ben van Marokkaanse komaf. Marokkaanse komaf, oké. Okay. En, ja. en is het daar gebruikelijk dat je... Heeten heet, ja. mensen vaker Jozef? Ja, maar dan, dan uh, noemen ze Jozef. Uh, oh, Jozef, natuurlijk. Jozef, maar het komt op hetzelfde neer. Dus uh, alleen hier uh, noemen ze mij... Uh, er is niemand die mij Jozef noemt, die mij kent. Oké. Okay. Allemaal Jozef. Uh, en je schrijft ook gewoon J-O-Z-E-F? Ja, meestal wel, als ik snel wil opschrijven. En anders, of officieel moet, dan uh, schrijf ik gewoon uh, anders. Jozef. Joseph, ja, Oké. Okay. Wat grappig. Maar ben je hier geboren of niet? En, nee, nog net niet. Ik woon hier al een jaar of 28 en ik ben uh, 32. Want ik zou het er niet uithalen aan je accent dat je niet Nederlands bent. Niet? Oké, okay. nou, dat is wel een compliment. Ja, zeker. <laughs> nee, maar ik ben hier gewoon getogen, joh. Ik ben uh, vanaf uh, kind Ja. Nou, dat is mooi. Hey, je had een bijzonder verhaal, uh, uh, hoorde ik net al eventjes. Dat iets, iets, ja. had iets te maken met een Marokkaanse ruiter. Grappige anekdote. Ik uh, nou, doe nu voor het eerst eigenlijk een uh, Marokkaanse uh, dressuurrijder mee. Wel van uh, Marokkaans-Nederlandse uh, comma die ook. Ja. Maar hij komt uit van Marokko. Oké. Okay. Maar er is een grappig verhaal achter. Uh, uh, hij werkte uh, voor uh, Ankie van Grunsven. Uh, ja. Grunsven. Dus. Uh, en hij had geen eigen paard, maar hij deed volgens mij wel dressuurrijden bij, bij haar. Ja. En uh, daar ging dus een keertje op vakantie mm -hmm. en dan ging hij uh, naar het strand toe en dan ging ik uh, jetskiën daar ook en uh, aangezien de, uh, de koning van Marokko uh, daar ook heel erg van houdt, kwam hij hem tegen is is met hem aan de praat geraakt. Maar, en, maar e, e, even pauze even pauze. Joseph. Hij was aan het jetskiën in Marokko en de koning van Marokko die houdt ook van jetskiën dus hij kwam ja. op het water de koning van Marokko op de, de jetski tegen. tegen. Ja, het heel gewoon. ik ben hem ook. Uh, toen als ik op Marokko vakantie ging, dat ik hem als tegenkwam. Sterker nog, ik ben zelfs een keertje nog aan de kant gezet door hem. <laughs> dus uh, Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Wat is dit? Nou, ga verder. <laughs> ja, dus uh, hij kwam dus tegen. Ja. En, uh, nou Als ja, dus je ja, met hem aan de praat had. En de koningin, uh, de prinses uh, van Marokko, zijn, zijn vrouw. Ja. Die uh, haalt ook van paarden en dus met ons ook paardrijden. Zo toen is hij met haar in contact gekomen en heeft ze een uh, paard van hem cadeau gekregen. Nou, wat een verhaal. Ja, nee, dat is echt waar, hoor. Moet uh, je maar eens een keertje ook even op internet kijken, omdat uh, ik had het verhaal een keertje gehoord en heb ik het zelf ook even opgezocht. Ja. En dus uh, heeft hij dus een paard van haar uh, cadeau gekregen uh. en uh, daar doet hij nu mee uh, aan mee aan de Olympische Spelen als de eerste Marokkaan en Afrikaan. Dus eigenlijk heeft Marokko sowieso al geschiedenis geschreven. Ja. Yeah. Dus uh, ja, zodoende. Maar dat, dat is dus gewoon een, een, een paard cadeau gekregen van de koningin van Marokko. Ja, dat hij dan mee kon doen aan de Olympische Spelen. Bizar. Dat vind ik echt ja, zo. En het grappige is dat Het want, is geen broodje aanvragen of zo. Nee, ik, ik, ik, ik, ik zit al stiekem met het checken, maar ik zie inderdaad iets. Uh, ik zat even te zoeken over, uh, over die koning. Uh, en wat zie ik hier? Koning Mo met de VI staat wereldwijd bekend om zijn liefde voor jetskies, golf en exclusieve snelle sportauto's. Ja, dat klopt. Ik ben zelf in een Bentley tegengekomen waar ik een foto van maakte. En daarom dat ik dan aan de kant moest. Ja, He, heb, heb, je, heb je ook wel eens gejetskiet, of niet? Ik heb uh, ja, ik er zelf altijd eentje gehad, tot ik uh, trouwde en andere prioriteit had. Ah, ik ja, ik ja. heb er altijd al eentje gehad. Ik dus moet ik, toch zeggen. Uh, ik, nog steeds als ik het zie, dan uh, krijg ik een keer Ja, nou ik heb dat dus twee weken geleden gedaan in, uh, ergens op een uh, mooi eiland. Maar man, man, en dat was dan wel, want je hebt dan een echte Jetski, die is eigenlijk in het water, hè? Een beetje. Want je hebt dan, uh, de meeste, als je het huurt, krijg je meer zo'n waterscooter, toch? Ja, waterscooter. Ja, ik zag een waterscooter. Dus ja. het, eh, inderdaad. Precies. En, en ik zat dus op zo'n waterscooter. En ik mocht een kwartiertje. En, uh, en dat, uh, dat apparaat dat kon ongeveer maximaal 80 km per uur. Maar er was best wel een windje en golven. Dus dat houden die 60 of zo, denk ik. Nou, het ding dat ik had het ging 115. Ja, echt waar? Water, met 200, ja, met 215 pk. Nou, dat voel ik me helemaal als sissie. Ik, ik, ik, nou dus, ik, ik was 15 minuten aan het jet skiën. <laughs> en Jozef, ik, ik, kon, ik kon vier dagen niet lopen, man. Het was... Ja, je voelt het, hè. Je voelt echt ook als je over de golf knalt en je uh, voelt echt ook je... Je krijgt zulke klappen op je nieren, bovenbenen. klappen en... erop en je ja. armen. Niet normaal. Ja, als je echt op volle zee gaat, en, uh, Dus ja, ik nam altijd mee. Met me. ik, ik woon aan het IJsselmeer. Ik kom zelf uit Eetam. Ja. En uh, ik woon aan het IJsselmeer. Nou, zodra het mooi weer was, in de vakantie, dan pakte ik keer en dan ging heel nog over het water. En de zomers, als ik naar Marokko ging, ging hij ook mee, uh, ging het uh, Gaat, en dat man. was even wat ik deed op het strand. Maar je, ja, dat ja, was echt, je uh... had dus ook gewoon zelf een jetski? Ja, ik heb er dus zelf altijd eentje een gehad. Maar sinds je getrouwd bent, is die je de deur uit? Ja, dingen zijn een beetje duur en ook een beetje als een dagje varen. Kon, natuurlijk die, die, die, die prijzen, dat kost, het kost wel dat, wat. Dat kost dat hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus dan had je even andere priorite prioriteiten. Ja, hey, en, uh, en die, uh, die, uh, die, die, die jongen die Marokkaanse jongen die meedoet met het dressuur, heeft die ook al wat gewonnen of niet? Weet je zijn naam? Nee, volgens mij niet. Jassina Ramuni heet die. Oei, dan moet je even spellen voor mij. Jasine uh, is gewoon uh, Y-A-S-S-I-N. Ja. En dat uh, is Ramuni Ramouni, volgens mij R-A. Oh, wacht, ik denk dat ik hem al heb. Jasine Ramouni. Uh, eens even kijken. Oh, ja, gewoon zo... een een Marokkaanse uh, Nederlander. Ja. En, uh, ja. In Haarlem geboren en getogen. Ja. Dat is apentrots. Hij rijdt voor Marokko mee op de Olympische spelen en werd zelfs... Ah ja, het verhaal staat inderdaad ergens ook op internet. Hartstikke grappig, man. Ja, dat is een leuk verhaal, En Ankie van Grunstven, want weet je een beetje wie dat is of niet? Of ik weet wie dat is? Ja. Ja, toch zijn ze ook een de Dus Ze hebben volgens mij ook al een paar keer gehad gewonnen. Ankie van Gunsven is zo'n leuke vrouw. Ik weet niet of je het programma Knevel en Van der Brink kent. Ja, ik ken het wel, maar ik heb het niet gezien. Oké, okay, nou dat... Dat maken we als EO en ik moet daar... Uh, ik, ik heb de afgelopen periode heb ik daar... Zeg maar, na afloop van elke uitzending ging ik dan nog even napraten met gasten. En Ankie van Gunsel was ook een keer te gast als voorbereiding op, op de Olympische Spelen. En, okay. en zij is zij zo aardig, want ik ging een interviewen. En nu mag ik uh, volgens mij... Ga ik volgende week ga ik daar een keer langs om... Uh, ik krijg een gratis paardrijles. Zo, leuk. En, nou, dan, uh, dan moet je maar eens een keertje even vragen. Of, uh, of die die, die, die werkt daar hard, als het goed is. Dus, ik zal uh... eens even gaan vragen ja, naar die Jessine Ramoni. Ja, want hij, ik, hij, wil... ik wil hem ook eigenlijk nog wel een keertje in het echt zien uh, rijden. Dat lijkt me wel leuk om een keertje het verhaal van hem zelf te horen. Ja, inderdaad, ja. Dus, nou ja, als, uh, als, als, als die met jou wat deel ik, zeg, uh, mail even je gegevens of zo misschien uh, kunnen we nog wat regelen. Oké, okay, dat zal ik doen. moet je even naar nacht.eo.nl mailen. Dan komt het uh, nacht.eo.nl? Ja, nacht.apenstaartje.eo.nl. Is goed, Ik zal ik zo even, even een mailtje mailtjes, want dan Vergeten ik het weer. Precies. Hey uh, Jozef, uh, wat, uh, wat, wat, wat doe je eigenlijk nog uh, wakker? Ja, ik ben aan het werk eigenlijk, joh. Ben aan, aan werk? Ik ga Wat, wat, wat ja, is jouw werk? Ja, ik ben aan... Oh, oké, okay. je zit in, uh, in de truck. Ja. Waar, uh, waar ga je heen? Ik ga naar Gieten. Gieten? Gieten, dat uh, is bij Groningen. Oh. Dat is... en vanaf, eh, uh, ja, vanaf Zwaagdijk, als je het kent. Ja. Nou, ik, ben niet, ik, ik kom niet zo heel vaak in Noord Groningen. Noord-Holland, Voren. Oh, ja. Ja ja, ja, ja, ja. Dus... Best een stukje. Met de truck. Ja, nou, ga lekker, uh, ga lekker doorrijden en uh, blijf luisteren. Okay. En dank voor, dit, uh, voor deze leuke anekdote, s'nachts. Oké, oh, okay, graag okay, gedaan. Oké, spreek je. Hoi. Doei. Dat was Jozef en daarvoor uh, Aad Zonneveld uit, uh, uit die mooie stad achter de duinen, Den Haag. En uh, zo uh, komen we prima deze nacht door. Uh, u kunt weer uh, bellen naar 0800 1121. Daar gaan we zometeen even verder praten met uw verhaal over sport... En voordat we dat doen gaan we eventjes luisteren naar muziek van Chris Berry, Flower MT3. Dat was Chris Berry met Flower MT3. Uh, er zijn veel bellers uh, opeens vannacht. Leuk dat er zoveel uh, sportverhalen loskomen. Uh, Zometeen heb ik uh, Nelly aan de telefoon. Maar eerst eventjes Herman Boersma. Herman, goedenacht. Ja, hallo. Jij hebt een, uh, even een corrigerende één. mededeling, hè? Ja, ik uh, verbaas me erover dat je dat verhaal van die Marokkaanse Nederlander niet kende. Die dat paard van die uh, Marokkaanse prinses kreeg. Ja, dat, dat, één. Ho dat hoort iedereen te kennen. Punt 2. Nou, denk ik wel wie dat gevolgd heeft. Een klein beetje het sportnieuws. En je doet nou vanavond uh, sport, dan uh, had je dat moeten weten, denk ik. <laughs> Punt 2. Ja. Chromo jojo is geen Chinese, of ja. een half-Chinese, maar een Hindoestaanse halve Hindoestaanse ja. en, en dat betekent uh, onoverwinnelijk in het Sanskriet. Oké, okay. maar ze dat, dat, dat is toch van Javaanse afkomst? Ja, maar ook Hindustanen die komen uit, uh, uit Java naar, zijn een naar Surinaam. Ja, ja, maar zij, ze, ze is een dochter van een Surinaams-Javaanse vader. Ja, maar met een Hindoestaanse naam. Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar dat, dan is het toch wel Surinaams? Ja, Surinaams, ja, precies. Ah, okay. maar geen Chinees, wat je zei. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ja, zeker wel. Ik heb een maar beetje, goed. Het lijkt maar, een je beetje op een partijspel. De volgende Die ja. meneer Bolt. Een fenomeen. Ja, Usain Bolt. Um, wat mij opvalt is, a, ah, hij loopt in vlotte kleding. Dus geen aerodynamische kleding. Ja. Hij houdt zich in voor elke finish. Ja. Ja. Ik denk dat die man wacht op een enorm bod van een of andere weet ik wat waar, om een wereldrecord te lopen. Voor 5 miljoen dollar of, of meer of minder, weet ik niet, maar voor een enorm bedrag. Denk je dat Wat echt? mij opvalt is dat geen commentator of analist daar, daar over heeft. Maar jij denkt echt dat Usain Bolt, de man die iedereen eruit loopt, dat hij nog veel harder kan? Ja. ja als je goed kijkt naar de Aldi sprints in de loop der jaren, mm haalt -hmm. zich in. Als je naar zijn kleding kijkt, dan is het gewoon vol de kleding. Ja. Niks geen aerodynamica. Nee. Nou, dus ik denk dat die, nou ja, dat doet hij slim hoor. Daar gaat het helemaal niet om. En ik gun het hem ook van harte. Maar er is geen commentator, een analist of wie dan ook. die het daarover heeft. Van die man houdt zich in. En die gaat, eh, voordat hij aan het eind van zijn carrière is. het wereldrecord lopen. Maar ik, mag ik dan zo vrij zijn om te vragen. Van, hoe komt het dat jij daar zoveel verstand van hebt? Hoewel, ik gewoon kijken. Oké. Okay. Als, je, als je gewoon goed kijkt. En dat viel me avond op. Het, het is niet zo dat je zelf ook hard gelopen hebt of, uh, of ja, daar veel af van zijn Ik heb hard gelopen, mee. maar niet zwart als Bolt. <laughs> ik kwam niet in de buurt, zelfs, denk ik. Nee. Maar goed, nee, hij... Maar, nee, maar als je gewoon kijkt. en je ziet dan wat inhouden. Ja. in de series, in de halve finales. steeds weer. Hij kijkt om zich heen en denkt, nou, win het weer. Quats. Ja. Nee, ik en weet ik niet hoor, of hij nog veel harder op... gaat lopen. Hij is, nu, hij is nu 25, hij is bijna 26 jaar. Dan wordt het ja. over het algemeen niet meer beter, toch? Nou, ik denk dat hij wel beter kan. Oké. Okay. Vindt... Al... Moet je luisteren. Ja. Uh, als je een paar meter voor de finish om je heen kijkt... en ziet, ik win het... Ja. En houdt zich in... dan wacht hij op het moment dat hij die, die paar honderdste seconden... Eraf haalt om dat wereldrecord te lopen. Ja. Nou, dat doet hij niet, want hij wacht gewoon op een aanbod ergens ter wereld. dat hij voor 5 miljoen dollar of euro. of weet ik wat voor bedragen. dat wereldrecord wel gaat breken. Maar dat kan niet. Ik, ik vind het een hele interessante theorie. Ik ga extra goed uh, even zo'n fragment terugkijken, denk ik binnenkort. Ik ja, weet wel van José nou, dat hij een beetje sterrenlures gedaan. heeft. Ik, ik, ik. Hij heeft wel een beetje ster hè, die uh, Usain Bolt trouwens. Oh, dat vind ik prachtig. Hij wil graag uh, een afterparty bouwen met Rihanna en een uh, en, en Cheryl of zo. Ja, precies, en dan bidt tot God ook nog voordat hij uh, begint en dat ja. hij eindigt. Nou, dat vinden wij dan weer mooi bij de EO natuurlijk. Dat wou ik zeggen, daarom zeg ik dat ook ja. <laughs> Wat fijn dat je dat heeft. Ik wees je nog een goede uitzending. Hé, hey, dank weer. even voor je belletje. Hoi. Oké, okay, doeg. Uh, dat was Herman Boersma uh, met een uh, prachtige correctie en een uh, extra interessante anekdote. Ik heb ook nog aan de uh, telefoon uh, Nelly. Toch Nelly, ben je er nog? Ja hoor, ik ben er. Mag, mag ik je zeggen? Ja zeker. Zeker zelfs. Jij hebt een uh, kleine reactie op, uh, op Aad Zonneveld, hè? Ja, omdat hij zei van toen u vroeg: Doe je nog wat aan sport? Toen ja. die zei van: Nee, daar ben ik te oud voor. Ja, hoe oud ben je dan? Zeventig. Ja. Nou, ik ben iets ouder. Hoe oud, als ik vraag, mag? Mag ik vragen? <laughs> ik, word, ik doe het nu drie jaar en vijf maanden. Daarvoor heb ik eigenlijk nooit iets aan sport gedaan. En ja. ik klim op alle toestellen. En ik vind het ontzettend leuk. En ik doe drie morgens in de week. En ik word 1 september 86. 86 jaar? Ja. En u gaat drie ochtenden per week naar de sportschool? Ja. Wauw. En, ja. en, en wat voor apparaten doet u dan precies? Uh, ik begin op de loopband. Ja. En, uh, want als ik de avond vierdaagse... dan loop ik ook precies uh, de vijf kilometer in een uur. Nog steeds? Ja. En ik heb hem nu ook gelopen, maar nu zeg ik eerlijk... deze keer heb ik hem vijf kilometer gelopen. Omdat ja. ik niet zo goed meer kan zien. Ja. Maar ik heb altijd de tien gehad. Ah, oh. Maar ik doe uh, zo'n gemiddeld tussen de 14 en de 16 apparaten voor mijn rug, voor de onderrug, voor de benen, voor de borst, voor de armen en uh, een beetje heffen. En ik doe ook een beetje bankdrukken. Doet, nee. Meent u dat? Ja, werk. Nou, ik, ik lig het niet hoor, want ik kan nu zo het adres en nummer geven <laughs> ja. dat het na kan gaan. Ja, nee, ik, ik, ik geloof het, is, maar ik, ben, ik, ben, uh, ik ben gewoon zeg maar, positief verrast. Want eh, laten we even voor de mensen die niet weten, dat is bankdrukken, dat is zeg maar echt ja, een typische krachtoefening. Ja, dat je. Niet, dat je, niet je... veel hoor, Tussen nee, de maar. Tien en 15 kilo. Ja, nou, maar dat, dat is niet niks hoor. Dan, even voor de mensen die niet weten, dan lig je op je rug op zo'n bankje. Met zo'n halter en die druk je ja, dan vanaf ja. je borst, zo met je armen ja, naar boven ja. en weer naar beneden. Hè? Ja. Ja. Nee, ik, ik, uh, ik, heb, ik heb groot respect. Ik heb ook wel eens in een sportschool uh, gezeten. Ik doe het uh, nu. Ik, ik moet zeggen, het is mij zelf een klein beetje gaan vervelen op een gegeven moment, omdat ik ook nog andere leuke ja. sporten deed. Maar ik, ik, vind, ik heb nog nooit iemand gezien van, uh, van zo oud die nog zo actief daarmee nee, bezig is. Ik ben ook het oudste lid. Ja. Maar... En iedereen vindt het even leuk. Ja, ik zelf. <laughs> In kluis natuurlijk, maar iedereen vindt het even leuk, van ja. jong tot oud hoor. Ja? Ja hoor, en toen kwamen ze naar me toe en goh, een bewondering of iedereen zegt, lukt het? En kan kan ik, wat <laughs> der, nee ik moet het zelf doen. Ja, maar en, en, hoe, hoe kwam u er dan bij om opeens te, naar de sportschool te gaan? Uh, ja, in 2004 is mijn man overleden. Ja? En toen dacht ik, ja, en toen werden mijn ogen erg slecht, dus ik kon... Ik kan niet meer lezen. Mm -hmm. Ik kan geen piano meer spelen, want ik kan niet zien. En dat kon u vroeger wel goed, piano spelen? Ja, nou ja, ik pingelde aardig voor, <laughs> voor mezelf. Hè. Ja, ja. Maar, en toen dacht ik: ik moet wat doen achter die lamellen zitten. En, toen, en ik loop veel, dus ik liep daar bij ons ja. in kapellen. En dan hoorde ik muziek. En waar ik muziek hoor, nou dan ben ik van de wereld. Ja? Dus ik dacht: dan stap ik binnen. Ik dacht, dat is iets van muziek, uh, ja, waar je muziek maken kan of zo. Toen was sportschool, toen maar... zei ik zo gekscherend. Ik zeg, uh, mogen er ook bejaarden? Ja, natuurlijk, zei die. Ik zeg, nou, dan ben deze. En zo ben ik er opgekomen en blijven hangen. Wat, wat, maar zei u dan nou Capella, is dat Kapel aan de IJssel? Wat zegt u? Wo woont u in Capella aan de IJssel? Ja. Ik kom, uh, ik, uh, ik kom daar eigenlijk ook vandaan. Nou, ik ben... Uh dat maar zeggen, mezelf, interactief. Oké, okay. oh die ken ik niet. Waar zit die precies? Zegt u? Da waar is... uh, dat zit daar uh, aan de polvers weg. Met Jan Kassers. Oké. Okay. Nou, wat dat is grappig. echt waar hoor. Ik ja, nee. je ja nee, ik, ik, ik, ik geloof, ik oh, ben gewoon, goed. ik ben helemaal, ik sta een beetje perplex. Ik vind het gewoon zo, uh, zo bijzonder. <laughs> ja. Want 86 jaar, bent u dan verder ook helemaal gezond nog? Behalve dan, u zegt, uw ogen doen het niet zo goed meer. Ja, goed, uh, luister is. Kleinigheidjes hou je toch, hè? Er, sluit, er sluit af en toe wel eens wat in, hè? Ja. Daar, kom, daar kom ik niet aan. Maar ik geef er niet aan toe. Nee. Ik wil gewoon, en ik vind het heerlijk om te doen, en dan ga ik dinsdag, woensdag en donderdag, en dan zo ongeveer vijf kwartier, anderhalf uur. Ik vind het uh, een heel bijzonder verhaal. Ja. Want heeft u in het verleden meer dan komen ook. Ik was ge... er echt niet van bakken hoor. Nee, nee ik, meer hoeft u er ook niet van te bakken. Want heeft, bent u dan Wat sowieso ik... een heel sportief persoon? Heeft u in het verleden ook veel gesport? Wat blieft u? Heeft u in het verleden ook veel gesport? Was u vroeger al zo actief? Nee, nooit. Nooit? Eigenlijk nooit tijd voor gehad. Daar kwam ik niet aan toe. Nee. Maar, ik... Enkel spinnen vind ik nu leuk. Spinnen? Op die fiets hè? Ja, dat vind ik niet leuk. Nee, u gaat mij, mij ik... niet vertellen dat u spint op fietsen. Dat is hartstikke, dat is hartstikke inspannend. Ja, maar ik, uh, ik heb eigenlijk een erg antipathie tegen fietsen. Maar ja. dat heeft met de oorlog te maken. Want toen zat ik als kind zijn die in een koude, donkere achterkamer op een fiets... en maar trappen dat er in de voorkamer met draadjes en hele kleine lampjes een beetje licht was. U moest energie maken met de fiets... Juist. Ah. En daarna ik heeft heb... u nooit meer van fietsen gehouden? Nee, ik heb echt een antipathie tegen fiets. En in het begin uh, zei Jan me. Ja, ik zeg nee, ik zeg doe ik niet. Hij zegt, nou, dan de loopband. En dat vind ik wel weer heel leuk. Ja. En er is ook een apparaat, ja, ik, ik weet eigenlijk nog niet eens hoe ze allemaal heet. Ook. <laughs> maar dan ga je ook zitten en dan trek je aan links en rechts aan een, aan een greep. Ja? En dan trek ik uh, drie keer, 15 keer, 45 kilo. Dat, nou, dat is echt heel knap. Dat, en dan trekt, ja? u dat, zeg maar, dan trekt u dat van ver naar uw buik toe, denk ik, hè? Ja. Of, of niet? Dat is voor uw rugspieren en uw armspieren. Ja, ja. Ik ben, uh, ik ben helemaal onder indruk. Ik zou bijna zeggen, uh, kunt u even uw gegevens uh, opsturen? Dan gaan we, ga ik een keer een, een televisieprogramma langs u sturen. Nou, dat zou mij niet doen, hè? Nee? Nee, joh. Ik zit hier in, uh, in een seniorenflat, alle geheissa. Ja, kan... Nee, maar het was me enkel, omdat die ja, aard zonneveld, want ja. die hoor ik nog alles nacht. Ja. Want ik luister elke avond wel, van elf tot morgen zessen naar de radio, dan het nieuws. En dan zak ik even weg en dan even voor acht ben ik wakker en dan denk ik, nou hup, daar wilde mij weer uit. <laughs> dat is het. En dan gaat u naar de sportschool? Nou ja, nee, eerst een beetje in huis rommelen en zo. Oké. Okay. Maar u, u slaapt dus maar iets van twee of drie uur per nacht? Ja. Ja, ik denk dat u je grenzen verlegt, hè. Ik weet niet anders, want ik, ik, ik vind heb allemaal stuiters, hoor. Ik, ik, vind, ik vind dat u een medaille verdient. Nou, er zullen wel, wel zijn die nog beter zijn dan ik, he. Nou, u kent, we zijn natuurlijk van de EO... en, en uh, ik zat er even op zoek de dus iets te binnen. Want je hebt dan, uh, ergens staat in de Psalmen staat geloof ik... 70 jaar duren onze dagen, of 80 als wij sterk zijn. Ja. En u bent gewoon 86 en gaat nog naar de sportschool. Dus volgens mij uh, mag u zich uh, erg, uh, erg ja. gelukkig voelen. Ja, ik ben 9 april uh, begonnen. Ja. Ik, drie jaar en vijf maanden geleden. Ja. Maar ben, ben, Eigenlijk maar... gewoon uit nieuwsgierigheid hoor. Ja, en nog, is, is... Een, nog een vraag die mij te binnen schiet. Want u zegt u woont in een seniorenflat? Ja. Wat, wat vinden de anderen daarvan? Wat blieft u? Wat vinden de andere mensen in die flat daarvan? Oh, dat, dat weet ik niet. Oh, die spreekt ik u heb, niet? een vriendin die woont twee deuren verder en daar schouw ik mee rond elke dag. Om ja. te vragen of we zussen zijn of tweelingen, zeg ik nou, ik, dan laat ik het maar zo. zeg ja, hoor, de een lijkt de paden, de ander op maar. Ja. Ik, hup. <laughs> als ik alleen loop of zij, dan schieten ze ons aan. Hè? Van, oh, je zus zie ik. Of... Oh ja? Ja. Maar dat doen we al 16 jaar dus. Zolang woont u daar al? Ik woon nu 20 jaar, vanaf dat het uh, opgeleverd is. Ja. Ik heb altijd in Kralingen gewoond. Oh, Rotterdam-Kralingen. Ja. ja. We, daar, uh, daar doe ik wel een squash, kent u dat? Zegt u? Squash, dat is ook een sport. Aan ja, de, aan de nee, ijs... dat, ja, nee, dat doe ik niet. Oh, okay. maar, het is gewoon, maar het is echt geen bejaardegema, hoor. Het is allemaal er, eraan trekken. Want dan zeggen ze, kom op, je kunt het wel. <laughs> ik je ja hoor, ik zou, nou, het... Het wel, ik, ik, ik zou het zo graag een keer zien. Zegt u? Ik zou het heel graag een keer zien. Ja? Ja, echt waar. Ja. <laughs> u... Maar goed, ik, ik, ik, zal, ik zal u uh, niet uh, gaan lastigvallen daar met een cameraploeg. Nee, nee, dat is een beetje nee hoor, dat wil ik niet. Maar op, ik, ik, ik vind het wel dat echt heel leuk dat u even al met... Als mijn dochter dat hoort, dan zegt ze, maar ben je nou geen. <laughs> ik denk dat ze hem op wil laten bergen. Nou ja. nee, zo erg is het ook niet hoor, maar dat hoeft niet. Maar nee. omdat hij zei, wel nee man, daar ben ik te oud voor, daarom ja. ben ik eigenlijk in de telefoon geklommen. Ik, ik vind het uh, ontzettend leuk dat u even heeft gebeld. Oké, okay, ik vind het hartstikke leuk ook even met u gesproken te hebben. Ik wens u nog verder een prettige nacht en een leuke uitzending. Dank u zeer. Geniet ervan. Doe Oké, okay, tot ziens. Oho. Doeg. Dat was Nelly. Ik, ik ben nog steeds een beetje onder indruk. En uh, mijn technicus die zat ook af en toe met zijn mond open, want dit heb, ik, dit heb ik nog nooit gehoord. Iemand van uh, 86 die nog gewoon actief in een sportschool bezig is met onder andere bankdrukken. Nou, ik, ik ben er stil van. We gaan maar eventjes luisteren naar muziek. En u kunt ondertussen gewoon weer inbellen met uw bijzondere sportverhaal. Uh, dat kan terwijl we luisteren naar een echte klassieker. Uh, dan moet ik even... Nee, ik had de verkeerde me. Dit is vast geen echte klassieker. Even kijken hoor. Een Andrew Gold. <laughs> dat was ook een klassieker voor sommigen uit 1978... met Never Let Her Slip Away. De EO. Dit is de nacht. Renze Klamer. I talk to my baby on the slip-away van Andrew Gold uit 1978. Sport is het onderwerp vannacht en er wordt eh, na enig schroom wordt er nu flinker gebeld. En eh, nu heb ik eventjes aan de telefoon Jenny. Jenny, Goeie nacht. Je wil nog even ophelderen wat, eh, wat Herman Boersma net zei over de, over de naam Chromavie Jojo, hè, geloof ik? Ja. Vertel. Nou, de naam Chrom Chromavie Jojo is oh, sorry. een Japanse naam. Het is Chromavie Jojo, dus het is niet jo Jojo. Jojo, ja. Een... En een, uh, hoe heet het, de, de, de, voor, de grootmoeder, zeg maar, ja. of de overgrootmoeder, die is een, een overgroot, of grootvader, die zijn naar Suriname gegaan, ja. als contractarbeiders, in dezelfde periode, of iets, na de Hindustanen. Oké. Okay. Uit India. Ja. En, en die hebben op plantages gewerkt, waar, want de slavernij was afgeschaft. En er waren niet genoeg mensen meer, want de Negers die wilden dat niet meer doen. Nee. En, en ze hebben dus en, de plantages dat heel lang en visserij gedaan. Ze hebben suiker gemaakt, want ze woonden dan op, meer op de kant van Marienburg de suikerfabriek toen. Mm -hmm. Er woonden niet veel Javanen in de stad. Nee. Maar met de onafhankelijkheid zijn er een heleboel gekomen. want... Het Bleek ook dat er iets niet geregeld was voor ze. Ja, maar waren die javanen dan eigenlijk een soort de, de nieuwe slaven? De Hindoestanen ook. De Hindoestanen ook, ja, want dat zei die, dat zei die man: hè? dat, dat Krome Jojo een Hindoestaanse naam is. Nee, hij vergist zich. Kijk, op, op Indone op, ja, in Indonesië moet ik zeggen, want het is geen eiland. Ja. In Indonesië heb je verschillende godsdiensten. Je hebt het de hervormde en de, een paar christelijke heb je. Ja. Nog uit de tijd dat, dat de Nederlanders in, in, in Indonesië waren. En dan heb je het, het hindoeïsme en, uh, en, en het islam. Ja. Indonesië is het grootste islamland. Oké. Okay. De manier waarop de, een uh, Javanen met hun geloof omgaan heeft veel Hindoestaanse invloeden. Maar ze geven hun kinderen nooit Hindoestaanse namen. Het zijn altijd Javaanse namen. Oké. Okay. Dus Kromo is gewoon een Javaanse naam. Kromo is een, een, uh, een Javaanse achternaam. Oké. Okay. Nou, ik ben blij dat we dat even op konden helderen. En in, uh, wat ik weet is ze er heel erg trots op. Ja? Ja. En in de geboorteplaats zijn de vader en de broer ja? karate -leeraren. Oh, echt waar? Ja. Echt een sportfamilie? Mijn vader is een karate Kent u hen ook of niet? Nee, maar ik volg wel de weetjes van de sport. En vooral als het een, een beetje exotisch is. Oké, okay, want u bent zelf Surinaams? Of? Ja, ik ben Surinaams. Oké. Okay. En, en dan ook van de Javaanse, of, of dan weer gewoon van de, van, meer uit de Afrikaanse richting? Nou, uh, nou ik ben meer een lappendeken. Oké. Okay. Ja, er zijn zoveel zeg... verschillende... Ik, ik moet daar toch eens wat beter in gaan verdiepen. Hoe zegt u? Ik zeg, ik moet me daar toch eens wat beter in gaan verdiepen. Er zijn zoveel oorsprongen daar op Suriname, van, uh, van, van waar alle mensen ooit vandaan zijn gekomen. Ja, ik heb Joodse invloeden, ik heb Creolese invloeden, ik heb Indiaanse invloeden. Ja. Een echte en dat mix. Dekpan. Ik ben een lappeteken. Ja, een lappeteken. Echt leuk. Uh, ik vond het uh, fijn dat u even inbelde om, uh, om, uh, om het even op te helderen. Graag dus, gedaan. Dank u wel daarvoor. En een fijne okay. nacht nog. Dank, hetzelfde. De muziek is mooi. Oh, bedankt. <laughs> okay. Doeg. Doei. Dat was uh, Jenny, die kon het eventjes uh, ophelderen hoe dat zat met de naam Ranomi Ra Chromo Widjojo is dus uh, niet Hindoestaans, maar echt Javaans. Uh, ik heb nog iemand aan de telefoon en dat is Roeland. Roeland, goeie nacht. Hallo, ga je? Heb jij de de, de, de, de smeeds, uh, Wat was het nou precies? De smeetsmaker al uh, of ja. al geprobeerd? Nee, want ik heb net mijn laptop uitgezet en als dat ding weer opgestart is dan. Uh... Zal, zal ik het even voor je doen? Even. Nee, nee, ik zou morgen zien. Ja, maar dat mag wel even. Roeland. Nu dan, dames en heren. Oh nee, wacht even. Dit is een beetje een, een, een grove uitspraak. We gaan even kijken naar Roeland. Met dat, en het is misschien wel gek als ik dat zo zeg, bizarre zenuwtrekje. Dat is wat uh, Mart Mees tegen u zou zeggen. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, dat raak is een mooi Het slaat nergens op, maar goed. Uh, ver, vertel. Nou, u... even naar aanleiding van de uitzending van vanavond van uh, London Late Night heet dat inderdaad. hè? ja had hij de springruiters, die equipe, was op uh, aan de tafel voor uh, de zilveren medaille oh ja. te, uh, te tonen ja. Maar uh, het mooie was, uh, dat daarna was er uh, een interview met Willem Alexander, dat was een uur van tevoren ingesproken, zeg maar, opgenomen. Mm -hmm. En uh, nou, dat was een best wel leuk interview, maar het eindigde op een redelijke manier. ...dat die uh, prins refereerde... ...maar het Zweeds eraan van... Uh, ...ik weet het wel, zei hij... ...van vier jaar geleden in Sydney... Of, ...of Peking, dat weet ik even niet meer... Ja. Uh, ...zei u ook... ...op het achterschip van de Batavia... ...dat we daar stonden en uh, we hebben... ...al vijf gouden medailles... ...en dat zit hè? of... Uh, uh, ja, maar dat kan er weer in komen, had Willem-Alexander gezegd, van de paarden. Oh, de paarden, dat is toch geen sport, zei Maart Smees. Dat zei hij dan, hè. Dat heeft hij toen gezegd. Het in de gezegd. En toen werd hij zo op zijn nummer gezet, dat hij uh, eventjes van schrok, zo. En uh, <lacht> heb ik dat gezegd, zei hij. Ja. ja. Dus dat, ja. Waar, dat, dat ging over de Olympische Spelen in Peking. En toen had Maart Smees op die Olympische Spelen had hij gezegd dat, pa dat paardensport eigenlijk ja, geen sport de... is. En daar confronteerde Willem-Alexander hem de... vanavond even mee. Ja, precies. Ja. Terwijl ik toch, ja, ik ben ook drieën waar die ben opgegroeid met Max Smeetsen. En dat is de toer, ja, dan is het een rust in zijn leven om die man te praten over wielrennen Ja, dat, nee, maar, nee, maar dat vind ik ook. Maar vind je dan niet dat zijn manier van. Hè, want heb je dat, uh, je, hebt, je hebt niet de uitzending gezien met die volleybalster? Nee, die heb ik niet gezien. Hè. En ik... Ik kan me wel iets voorstellen dat mensen nou. Ja, en dan zou ik daar ook uh, niet geschammeerd van zijn dat hij dat zo doet. Want nou, dat is, het een is, toch gaan meer gaan, een, het en, is toch meer een verteller dan een interviewer? Ja, nou ik dat anders hoor, dan moet ik de mensen wel gelijk gaan geven, maar het is nou niet zo dat ik hem, uh, dat ik hem weg ga zeppen omdat uh, om ze egocentrisch. Uh, uh, alles de ik show is, hè? Nee. Zo, zo wordt het nou een beetje geschetst, hè? Ja. Toch? Ah, hij, ja, hij vindt zichzelf wel goed. Ja, hij vindt zich, ja Hij is ook wel eerlijk gezegd, is die ook wel goed. En. Lukken, ja, het is al heel lang aan de gang, natuurlijk, hè? Met Max Smeet. Hoe lang nee. zit hij al bij Studio Sport? Ja, Anel een hele tijd. En het, het commentaar was ook wel vaker, maar het was nu wel echt even een, een, een oplaaier, zeg maar. Dat iedereen even eroverheen viel hoe hij die, die vrouw behandelde. Misschien uh, je ja, het, ja, ik, ik moet je het misschien morgen maar eens terugkijken. Weusen. En dat is ook niet netjes van. Nee. Dat ben ik helemaal met, met jullie eentje. Ja. Nou, precies. Hé, hey, bedankt ja. voor het belletje vannacht. Ja, dat is prima. En okay. slaap lekker alvast, hè? Dank je. Oké. Okay. Nou, had ik uh, vannacht uh, nog iemand aan het telefoon. Rijna was dat. Maar Rijna die wilde niet uh, zo lang wachten aan het telefoon. Dus Rijna, als je nog wil bellen, nu is je kans. Misschien ben je nu wel aan het bellen. Ik ga gewoon eens even kijken wie er nu uh, nog op de, op de wacht zit. Uh, oh, die is weg. Deze misschien. Goeienacht, met wie spreek ik? Oei. Wie heb ik aan de lijn? Hallo? Nou, dat gaat erg succesvol. Ik probeer er gewoon nog heen. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ik wil eventjes reageren. Ik ben, mijn naam is Joop. Ik zit er al de hele tijd proberen om er tussen te komen, maar het lukt me niet, hè? Nou, gefeliciteerd. Ja, dat zou ik zou het hard wel zeggen, ja. Je mag even maar kort ik reageren. Even reageren. Ik wou ook even reageren op de. Markt. Want ik kijk elke, ik kijk al, elke zondag sport en laatste maand sport, dan kijk ik ernaar. Ja. Maar hoe hij dat meisje hebt behandeld, dat is niet normaal. Je hebt het gezien, die, ik... uh, die volleyballsing. Ja, hier. ik heb het gezien, maar kijk, dat moet, dat, ik vond het niet normaal hoe hij haar behandelde. Dat, nee, dat moet hij bij Dennis van der Geest een keer doen. Dat moet hij met wie een keer doen? Dennis van der Geest. Ja, nee, dat, dat zou hem nooit lukken. Huh? Daar is Dennis veel te... Nee, maar dat dat had dat, dat graag willen zien. Ja, nee, die, die zou hem denk ik gewoon van, van behoorlijke replieken... Uh, ja. die, die zou dan wel had flink hij wel, weer klaar hebben. Had hij van een, een, een, een koude mijn thuis gekomen, hoor. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, dat wil ik even zeggen. Nou, dankjewel daarvoor. Oké, okay, doeg. <laughs> Oké, okay, doeg. Nou, dan hebben we nu misschien Rijn aan te pakken. Goedenacht met wie? Ja, hallo met Gerrit. Dat is geen Rijnen. Nee, dat klopt. Joh. Maar, ja, de, leuk programma trouwens. Dankjewel. Maar, ja. je wel. Nou, hebt ook ja, even een korte vrouw. reactie? Nou, een korte reactie. Waar, waar ik nooit over hoor, is eigenlijk de sportvisserij. Sportvisserij. Uh, ja, ja. En is want, dat ook uh, een olympische sport? Nou ja, helaas niet. Maar ik bedoel, wat, wat ik het uh, lullig ervan vind... Ja, dan mogen niet eens meer een kiezen zelf roken. Oh nee... Nee, terwijl er overal dus vuikers uh, staan. Mag je in Nederland geen paling roken? Nee, nee, je mag met de hengel geen paling meer vangen huh. als sportvisser. En uh, ja, mijn opa die heeft altijd betaald 30 euro per maand. En uh, ja, ik zie hier ook te vissen en ik moet dus alle paling terugzetten, terwijl hier allemaal vuikers staan. Zonde. Ja. Uh, nou, dat wil ik gewoon even zeggen. Nou, nou misschien het vergeven. dat hebben dan nu alle mensen die uh, aan het luisteren zijn naar Radio 1 gehoord. Uh, uh, Dank dankjewel en, uh, voor je belletje. Uh, nou, hartstikke bedankt en uh, succes. Oké, okay, dankjewel. Heel bedankt. Hoi. Doeg. Nou, misschien is het dan toch nog Rijna op het laatst. We gaan het gewoon weer proberen. Oh, even kijken. Goeienacht met wie? Goedendag. Hallo. Met uh, Henk uit de Hogeveen. Henk, je hebt nog uh, 30 seconden. En je moet even Deze je radio is... uitzetten of iets, want het is uh, een enorme echo. Nou, ik zet hem vlug uit. Het gaat over Jan Bols. Ja. Nou, die uh, een oude schaatser uit de Hoogfijn. Ja. En er is ook een uh, heel mooi plaatje over hem gemaakt. Hé, hey, uh, Jan Bols. Hé, hey, uh, Jan Bols. <laughs> En ik heb nog steeds uh, geweldig veel respect voor die man. Oké. Okay. Nou, dat statement heb je even gemaakt. Ik moeten uh, moet het helaas hier ook bij houden, uh, want het nieuws komt eraan. maar uh, ja, jij, nou, jij, we uh, hopen dat het uh, een beetje goed nieuws is. Van, ik, uh, ja. ik, ik help het je hopen. Dankjewel uh, voor jouw belletje even kort. Oké, okay, okay, fijne nacht. Nou Reina, je hoort, ik heb mijn best gedaan om jou even een uitzending te krijgen... maar het is, het is niet gelukt. Uh, misschien volgende keer wel. Uh, ik heb met, uh, met u allemaal fijn gepraat over sport en over uh, ergernissen... en over mooie dingen en over interessante culturen... en uh, Marokkaanse koningen die uh, aan het jet zijn. Ik vond het een erg leuke nacht. Uh, die is nog lang niet voorbij overigens, maar het praatgedeelte wel een beetje. Want na het journaal gaan we vooral verder met muziek. Dus dank allemaal voor het meepraten. Uh, na het journaal weer verder. Tot zometeen.